Het gaat iets beter met de veiligheid in het openbaar vervoer. Uit de jaarlijkse OV-klantenbarometer blijkt dat reizigers in het stads- en streekvervoer zich veiliger voelen. Vorig jaar had ongeveer 1 op de 14 reizigers te maken met één of meer incidenten. Dat is het laagste aantal in zeven jaar. Volgens de directeur van de Rotterdamse vervoersmaatschappij RET zijn er inderdaad minder vaak incidenten. Maar hij maakt daarbij een kanttekening.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 Het weer bewolkt, af en toe zon, maar ook kans op regen. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen eerst droog, in de middag opnieuw buien met kans op onweer. Dan wordt het weer iets koeler dan vandaag. AMB Verkeersinformatie. Zijn nog, er is nog steeds vertraging door een aantal aanrijdingen. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Naarden en het Knoopend Diemen, 12 kilometer door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Het verkeer dat is omgereden via de A6, Lelystad richting Muiden... staat vast tussen Stad West en het Knoopend Muidenberg, 5 kilometer... Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem... tussen de Beek en 7 naar 3 kilometer. A20, hoek van Holland richting Gouda... tussen Ketelplein en Spaanse polder, 2 kilometer door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer richting Utrecht kan omrijden... via de Benelux-tunnel en de zuidkant van Rotterdam. Dan de A27 Almere richting Utrecht... tussen het knooppunt Eemnes en Hilversum, 2 kilometer. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort... tussen Amersfoort-Vathorst en het knooppunt Hoevelaken, 3 kilometer.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Gemeenten hangen nog meer bezuinigingen boven het hoofd. We gaan straks de Radio 1 Sport Zomer Jukebox introduceren. 65 jaar na dato kampen Indië-veteranen nog altijd met een schuldgevoel. Dat schuldgevoel, dat kan ik niet wegpraten, dat heb ik gewoon. En waarom hebben we, drees het niet, luns het niet, dat is een schande. En het ochtendhumeur van Henk Spaan, het is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Leuk verjaardagscadeau voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die bestaat het jaar 100 jaar. En toen kwam de demissionair minister-president Mark Rutte langs op een congres. En die had een leuk cadeau, namelijk extra bezuinigingen. Annemarie Joritsma, voorzitter van de VNG, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokoman. En toen zei u, Mark, wat leuk dat je niet met lege handen bent gekomen. Nee, ja, ik heb de minister-president een beetje anders verstaan... dan blijkbaar in uw uh, uh, analyse uh, het geval is. Hoe hebt u hem uh, verstaan ik heb, dan? Ik heb, nou, ik heb hem verstaan dat uh, de, de ombuigingen die nodig zijn... om Schrijks uh, uh, financiën wederom op orde te krijgen... Uh, in welke politieke combinatie dan ook... er waarschijnlijk toe zullen leiden... dat de komende, ja, komende jaren er meer bezuinigd gaat worden. Ja. En aangezien wij een afspraak hebben met het Rijk... Die naar ik meen door vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer ook gedeeld wordt. Dat is dat als het beter gaat en het Rijk meer uitgeeft, wij ook meer uit mogen geven. En als het Rijk minder uitgeeft, dat wij dan ook minder geld uit moeten geven. Ja, maar toch hoor ik u het afgelopen jaar niks anders roepen dan dat bij de gemeente de financiële rechter helemaal uit is. Nee, dat hoort u mij helemaal niet roepen. Wij hebben gezegd, zolang het gaat over trap op, trap af, zoals wij dat dan noemen. Hè? Samen de trap op als er meer is, samen, samen de trap op, af als er minder is. Ook in eerlijke verdeling. Hè? Als wij, we hebben daar een afspraak over. Uh, dan, dan, dan zeuren we daar niet over. We zeuren er wel over als er een nieuw beleid gemaakt wordt door het Rijk. Uh, en men uh, iets over de schutting gooit, om het even onaardig te zeggen. Maar als men decentraliseert, als men dat doet met minder middelen dan het Rijk daarvoor heeft gebruikt. Uh, ...dan kan dat soms ook nog wel, mits dan ook echt beleidsvrijheid aan gemeenten ge gegeven wordt om het uit te voeren. Ja, maar mevrouw nou, Jootsma, ja, ik, daar heb... Het spannend, ik heb in deze uitzending toch meerdere malen met u gesproken... ...dat u zei, we moeten meer doen voor minder geld, daar komen wij ja. mee in de problemen. Ja, daar komen we mee in de problemen als dat gepaard gaat met ontzettend veel regels. En als het veel bezuinigd wordt, dat is de andere kant van de medaille. Hè? Maar dat gaat dan niet over de algemene bezuinigingen. Dat gaat over als er een onderwerp is dat gedecentraliseerd wordt... en men decentraliseert dat onderwerp zonder de middelen die daarbij horen. Dan worden wij boos. En, maar daar had, naar mijn mening, de minister-president het niet over. Die had het over de algemene bezuinigingen. Goed. Uh, dan is de volgende vraag, namelijk waar u die bezuinigingen van gaat betalen. Met andere nou, woorden, gebruikelijk... als... Oh, ja. dus, dan moeten wij bezuinigen. Ja, hoe? Ja, er, ook gemeenten moeten bezuinigen. Dat is een hele vervelende opgave waar alle gemeenten op dit moment heel, heel erg druk mee zijn. Om echt alles eraan te doen om daar waar dat kan te snijden in de gemeentelijke uitgaven. En dat is soms gaat dat heel ver. Uh, dat betekent dat ook allerlei dienstverlening minder gaat worden. Mag ik er een paar noemen? Soms betekent het dat het gras niet meer elke veertien dagen, maar één keer in de drie weken wordt gemaaid. Soms betekent het dat je je kantoor of je balies minder tijden open kunt doen dan je eigenlijk wenselijk acht. Soms, nou en zo ga ik maar door bij al die dingen waar de gemeente betrokken is, moet men dat doen. Kijk, de start is altijd, hè. je begint eerst kijken, kunnen we zonder dat de burger er iets van merkt. merkt efficiënter gaan werken, maar op een gegeven moment is dat uitgeperst en dan moet je keuzes gaan maken. Ja. Dat, heet, uh, dat heet besturen en dat is hetzelfde wat het Rijk ook moet. Ja, nou is het gras uh, een weekje later mei, nog wel uh, overkomelijk zou ik zeggen, uh, maar ja. het, het licht uit in zwembaden vinden mensen echt vervelend om maar eens wat te noemen uh, en gemeentelijke belastingen omhoog al helemaal, is dat ook een maatregel ja. die u nou, met z'n allen overweegt? Dat, is typisch, dat heet nou lokale democratie. Mag ik erop wijzen, als ik kijk naar wat het Rijk op dit moment doet... is volgens mij de belangrijkste bezuiniging geen bezuiniging, maar een lastenverhoging. Ja. Uh, en het is dan toch wel heel erg cynisch als vervolgens tegen de gemeente gezegd wordt... maar dat mogen jullie niet. Nee. Uh, en nee. ik vind wel dat elke gemeente moet alles uit de kast moet halen... om te voorkomen dat hij zijn lasten verhoogt. Maar als het onontkoombaar is, of als de gemeenteraad, en die gaat daar namelijk over... zegt van nou, deze, deze taken vinden wij zo belangrijk... Uh, ja, het is jammer, maar dan moeten we dan de belastingen voor verhogen. Ja. Dat is een lokale keuze. Ja, nog minder koopkracht, nog minder consumentenvertrouwen... nog minder goed voor de, ook de lokale ja. economie. Oh, maar nu even de relativiteit van de gemeentelijke lasten. Die maken... Uh, die, die, de, de, de, er is altijd wel enorm veel ophef over, omdat uh, op de een of andere manier men er altijd in slaagt om dat zo te doen. Maar als je kijkt naar het totaal aan wat de gemeentelijke lasten per burger betekenen... gaat dat echt over niks vergeleken bij wat de rijkslasten zijn. Dus dat ja. is een heel, heel klein percentage. Dus ja, ja oké, okay, maar, maar, u maar, u is... maar u bent toch van de VVD. Ja. Die partij stond jaren geleden echt op hun achterste benen toen het ging om de on onroerend zaakbelasting die alsmaar omhoog ging. Ja, maar die gaat toch niet alsmaar omhoog? Als je nu het afgelopen jaar kijkt, dan is die minder omhoog gegaan dan de inflatie. Dus dat betekent per saldo dat als mensen hun salaris gecorrigeerd zouden zien voor inflatie... dan zijn ze er niet op achteruit gegaan. Ja. Het lastige is natuurlijk dat in deze tijd de koopkracht, overigens meestal door rijksbeleid, achteruit gaat. Ja, ja, en dan merk je het dus nog steeds wel. Dat is, dat is waar. Kortom, ik ben van mening, en dat doen gemeenten ook, door de bank genomen... Uh, Probeer die lasten zo min mogelijk te verhogen of niet te verhogen. En ik ken gemeenten die ze zelfs verlagen. Soms heeft dat ook niets met de politieke samenstelling van de gemeentebestuur te maken. Maar het is wel hun zaak. Ja. Zij moeten daarin kiezen. En zij moeten daarbij de verkiezingen ook vervolgens verantwoording over afleggen. Ja. En het is geen zaak van het Rijk. Goed. Uh, u was aan het kamperen de afgelopen twee dagen. Dat wil zeggen in een hele grote tent op het Malieveld. Want daar ja. was dat de tweedaagse ja, congres. Naast Ocupar, we zaten naast Occupy, ja. Uh, ja. Uh, voelde u enige <laughs> verwantschap eigenlijk? Uh, ik niet, nee. Als die... <laughs> Kwaalijk, nee. <laughs> ik we hebben wel eens een keer in een tent op het Malieveld een paar jaar geleden... als vergeniger van de Nederlandse gemeente een protestbijeenkomst gehouden. Toen lagen we er dichtbij, zullen we maar zeggen. Ja, goed. Oké. Okay. Maar dit was, Die tent was een beetje duurder dan die kleine tentjes van de occupiers, denk ik, hè? Ja, dat is het lastige als je uh, congresseert met een, uh, een vereniging waar 3000 leden het congres plegen te bezoeken. En er is geen gebouw in de stad waar je terecht kan. Dat is, dat is, daar is geen, er is gewoon geen vergaderzaal voor 3000 mensen in de stad. Uh, en dan word je gedwongen om dat in een tent te doen. Ja, zo werkt dat. Zo werkt dat. Goed, de boodschap is duidelijk. Uh, de uh, gemeenten zullen moeten, worden bez moeten bezuinigen. Dat betekent uh, gras later maaien. Uh, and, uh, Misschien. De... Nee, nogmaals, dat zal in de ene gemeente dit zijn en in de andere gemeente. Dat, dat vind ik zo mooi aan onze gemeente. We zijn daar zelf uh, autonoom in om daar keuzes in te maken. Ja. Uh, en ik zie allerlei uh, hele creatieve dingen gebeuren. Bijvoorbeeld ook dat gemeenten zeggen, weet je wat wij gaan proberen? We gaan met een buurgemeente proberen uh, onze apparaat in elkaar te schuiven. wellicht kunnen we daar schaalvoordeel uit halen en het goedkoper doen. Ja, dat zijn van die creatieve oplossingen die de burger, uh, uh, waar de burger niks van merkt. En waar je toch met, met belastinggeld zuiniger om kan gaan. Fusies? Dat kan. Soms ambtelijk. Soms kiest men ervoor om, om zelf eh, te zeggen, ik wil samengevoegd worden met een andere gemeente. Ja. Prachtige, dat zijn allemaal hele goede lokale keuzes. Nou, u bent helemaal opgeknapt van die twee dagen op het Marienveld naast die occupiers. Absoluut. Ik heb er <laughs> zoveel inspiratie op gedaan bij al die gemeenten. Helemaal goed. <laughs> Oké. Okay. Mevrouw Jootsma, ik dank u zeer. Graag gedaan. Ze moesten onderduiken. Er kwam door rijen 6 maalen mahalen.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 Twee broers, dames en heren, stonden tijdens de politionele acties... tegenover elkaar. Kees Prinsen, marinier, en zijn broer Ponke Prinsen, overloper... tussen aanhangstekens en landverrader, tussen na de oorlog kwam Kees, kwam Kees tot het inzicht dat Ponke wel degelijk gelijk had. En daar heeft hij tot op de dag vandaag spijt van. Sander Barting zocht hem op. Alles wat bruin is en hard loopt, schiet je neer. Je gelooft dat, je doet dat, dat is je omdracht. Dat zit mij nou dwars. Ja, nog steeds. Ja. Kees Prinsen zal wel altijd de broer van blijven. Van die roemruchte overloper en vrijheidsstrijder Jan Ponke Prinsen. De Hollander die voor de Indonesiërs vocht. Broer Kees vocht aan de andere kant, de Nederlandse kant. Notabene als marinier. Een vrouwtje met twee jongetjes. Die is aan, hout aan het spokkelen voor het, het vuur te stoken te koken. En uh, die, die ziet ons dan van een heuvel af, zij zijn beneden. Zien ze aanlopen, uh, een paar schreven, natuurlijk, en praten. En ik schiet erop. Ja, zoals je ook op een loslopende koe schiet, of een loslopende geit schiet, zo doe je dat. En dan denk ik: het is onmenselijk. En daar heb ik aan meegedaan. Terwijl Kees aan de Hollandse kant vocht, lokte Ponke die Hollanders juist in de val. Hij deed zich bij de Indo's, die meevochten aan de Nederlandse kant, voor als hun meerdere. Hij komt dan met ontbloot bovenlijf, dus duidelijk blanco-blanco, weet je wel. Tegen die slecht Hollandsprekende sprekende Indische jongens. Zeggen dat hij uh, van het hoofdkwartier afkomt en dat hij uh, de bewapening komt nakijken of die in orde is. Dus allemaal aantreden. En dan moesten ze we geweer voor de grond leggen en twee stappen achterwaarts doen. Eén, twee. Op dat moment kwamen er zijn twaalf mensen. En die pikten dus al die 30 geweren op. En uh, die liepen dan weg. Kees Prinsen is alweer gedemobiliseerd terug in Nederland. Als hij in de krant leest dat Ponke is overgelopen naar de Indonesiërs. Hij uh, had, had mensen op, mensen geschoten. Ik ben marinier. Als je daar uh, de vijand overliep zeggen: de doodstraf of zoiets. Dan heb ik nog een brief geschreven aan de generaal. om uh, Clementie uh, te vragen. dat het, het moet een verstoring van zijn uh, mentaal of zoiets zijn. Een tropenkolder. Ja, zoiets. De Indonesië-veteraan wordt er op straat over aangesproken. Toch geen uh, familie van die schoft, van die moordenaar, van die pikkafsnijder. Totdat hij een brief krijgt. Van Ponken. Ik meen hier in alle gerustheid te kunnen beweren... dat ik nog nooit een Nederlandse militair in een val heb gelopen. Ik heb wel geschoten op Nederland. Dat heb ik ook nooit ontkend. Aan ons om te verklaren waarom die daar niet kon vechten. Wat doe je in zo'n situatie? Als ik Indonesië zou zijn en ik dacht dat dit uh, mijn land was... en dat ik recht had, dan zou ik echt van die zaken die vrijheid vechten. En als je het leest, dan je, ja, ik maar... gelijk... Waarom heb ik het eigenlijk gedaan? Het was niet zozeer dat ik uh, toen al een, uh, een mooi naar voelde. Het punt komt als je die brief gelezen hebt, Dat hij ons dus uh, vergelijkt met, ja, met een man van de van ss We hebben gewoon daar mensen aan doodschieten. Ik durf niet meer te zeggen als. Dat, dat schuldgevoel, dat kan ik niet wegpraten, dat heb ik gewoon. Maar ik wou vragen waarom heb ik het? En waarom hebben we, Drees het niet, Luns het niet... al die mensen die toch die handtekening ondergezet hebben... toen ze de functie overnamen van de voorgangers? Excuses. Dat zou eigenlijk gelijk moeten gebeuren. Kijk, dat vind ik zo ongegeneerd. Dat, dat, dat begrijp ik niet. Al was ik, had ik er niks mee te maken, was mijn broer daar niet geweest. Nog in de, de ongehoorde, onbeschofte, weer erop. Ja, vind was wel schande. Dat vind ik schande. Ponke die stierf in 2002 aan een beroerte. Broer Kees vervloekt de oorlog die geen oorlog mocht heten. Maar hij heeft ook nog een goede herinnering aan die oorlog toen hij heel even voorbij leek. De Porom rivier, een vrij brede rivier... die stroomde heel langzaam. Wij lagen dus aan deze kant. De rivier stroomde die kant uit en daar lag een kampong. En op een gegeven moment ineens is die hele rivier... Is ineens nacht is die helemaal droog gegaan. En dan zien we dus uh, mensen van de overkant... Indonesiërs dus, die lopen op die hele effe zandbodem. Nou... Geen wapens, nee. Dan gaan wij er ook op. En in no time, ja, dat is nou nee, helemaal zo. jongen, jongens, was er een voetbal. En dan hebben we de goals neergelegd, Het daar zo, daar. En dan hebben we een voetbalwedstrijd gespeeld tegen vijand. Kees Prinsen was dat, de broer van Ponken. Vragen en opmerkingen over deze serie zijn welkom op Goedemorgen Nederland. At Straks kies uw mooiste sportmoment op radio1.nl. Eerst nu het de uur, hier is Henk Spaan. Ik heb een vriend die in Eefde woont. Eefde is een dorp ergens voorbij Zutphen. Naast Eefde ligt het dorp Almen. Door een speling van het kadastrale lot... woont de buurman van mijn vriend in Almen. Kan gebeuren naast elkaar wonen en bij verschillende dorpen horen. Hun brievenbussen staan naast elkaar aan de weg. De post van mijn vriend wordt bezorgd door de postbode uit Eefden. De post van de buurman wordt bezorgd door de postbode uit Almen. Theoretisch en praktisch is het mogelijk dat beide postbodes elkaar tegenkomen... bij die twee naast elkaar staande brievenbussen. Dit is geen allegorie van het absurde, maar de werkelijkheid. Ik zeg niet dat dit niet had kunnen voorkomen toen de PTT nog bestond. Wel kunnen we de situatie rustig een uitwas noemen van slecht management. De Eerste Kamer doet een onderzoek naar effecten van de privatisering van bedrijven als de Post en het Spoor. Ik hoef de uitslag niet af te wachten om te weten dat de privatisering is mislukt. Zoveel mogelijk winst maken om de directie aan een zo hoog mogelijke bonus te helpen... is namelijk een ander uitgangspunt dan de bevolking van Dienstein. Als er op een bepaald traject te weinig reizigers zijn... noemen ze dat traject onrendabel en schrappen ze de dienst. Liever zag ik lege treinen rijden door de nacht. Dit schiep vertrouwen in het spoor. In alles eigenlijk. Als ik de enige ben in mijn straat die nog brieven krijgt zal ik onherroepelijk te horen krijgen... dat ik de brieven zelf moet komen afhalen. Mijn straat is dan onrendabel geworden. Het afhaalcentrum zal een kilometer of drie bij mijn huis vandaan liggen... waar ik nu al niet bestelde pakjes en aangetekende post moet ophalen. Ze zullen wel hebben uitgerekend dat die ligging daar het meest rendabel is. Ik wou dat Frans Halsema nog leefde. Dan kon hij een liedje zingen over het mooie oude postkantoor en de vergankelijkheid van alles. Henk Spaan. Morgen geen ochtendhumeur. De komende twee maanden pak weg niet, want dan begint hier op Radio 1... de NOS uh, Radio 1 Sportzomer. En morgen natuurlijk de aftrap met het EK in Polen en Oekraïne. Voor mezelf bijna niet. Ja, nu wel. If I could build my whole world around you van Mark Broussard. Was dat. Het is zes voor half elf. Uh, u luistert naar de Cairo op Radio 1. De legendarische goal van Marco van Basten, dames en heren, op het EK in uh, 1988. Of de drie gouden medailles van Toppie Joppie Inge de Bruin... de zwemster in 2000 op de Olympische Spelen in Sydney... Of de eerste Nederlandse winnaar op Wimbledon, Richard Krajicek in 1996. Vanaf vandaag kunt u kiezen welke kippenvelmomenten u raken. En dat kunt u doen op radio 1.nl. Wouter de Vries, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar dienst, diensten marketing en een enorme sportfanaat. Ja. Of um, jongs af aan. ja, Ja? ja. Welk sportmoment bezorgt u kippenvel? Nou, een heleboel. Dat is eigenlijk de meest onmogelijke vraag die je kan stellen. Ja. Uh, mijn uh, allereerste herinneringen gaan uh, naar Kees Verkerk terug. Uh, de 15036 op de 10 kilometer. Ja. Maar dat is al zo lang geleden. Dat is lang geleden. Ja, ja. Als ik gewoon... En ik ben eigenlijk <gül> voetbalfan. En, en, uh, en, in hart en nieren. Ja, en Ajax ziet in hart en nieren... Ja. Toch neigde ik eerst om een fragment van Pierre Van Hooijdonk te noemen, Want ik ben ja. onder andere auteur van een boek blauwe bananen. Ja. En daar komt hij in uh, naar voren. Ja. Maar dat kun je op welke manier dan? Uh, uh, nou, Pierre Van Hooijdonk vind ik iemand die uh, uitstekend zijn uh, zwaktes kende en uh, een keuze gemaakt heeft voor zijn sterke punten. Juist, ja, want u doet management training en ja. dat soort dingen ja, ja, ook. Ja, ja, ja, precies. Goed, um, um, maar, maar, maar dat het... fragment, dat wordt het dus niet, begrijp nee, ik? Nee, maar het <kuggen> moment is natuurlijk, uh, ja, dan ga je naar 1988 De terug. omhaal. Ja, ja, ja, ja die, die, de onmogelijke goal eigenlijk ja. uit de onmogelijke hoek. Eigenlijk een onmogelijke voorzet, ja. een slechte voorzet. Ja. En dan zo een doelpunt. En dan Rines Migos. En het leuke was ook nog op die dag vierde ik ook nog een feest... omdat ik uh, toen als student afgestudeerd was. Ah, ok, dus dus dus dat kwam is, allemaal uh, samen ja, in dat die allemaal van samen. Marco van Basten, ja. want om hem gaat het. Ja. Van Basten? Goed, oh, de goal! Van de goal! Wat een schitterend doelputzer! Ja, niet te geloven, zoals hij die ballen uit de lucht oppakt die, die hoeft uit. Niet te geloven! Dit zijn we nog wel voor ons, met het commentaar van Theo Reitsma overigens. Ja. Uh, Mo mooi hè, dat niet ja. te geloven gewoon. Dat, ja. Ja. Je het was ook niet te geloven. Nee, je geniet er elke keer weer van, ja. uh, als je het hoort. Maar uh, uh. u bent dan ook opeens geïnteresseerd in volleybal? Op de ja. spelen van Atlanta. Nou, uh, uh, volleybal, uh, dat is een sport die je eigenlijk allemaal op school beoefent. En wat mij aanspreekt van, die, uh, van Atlanta... is dat dat team uh, in feite een heel een passie had. Een geweldige missie ja. ontwikkelde. In het bankrasmodel uh, ging zitten. Ja. Ron zwerver en natuurlijk stapelgek van goud winnen. Een ja. droom ja. die hij al jaren had. En als je dat dan uh, live op de tv in een drieënhalf uurige zitterende uitzending gebeuren, ja, dan dat vind ik dat kippenvel. Ja, nog een kippenvelfragment, dus dat. Toffoli. En dan Gianni. Nee, buiten ten antenne. Ja hoor! Nederland wint met 17-15. De vijfde set. En Nederland wordt olympisch kampioen. En wat, wat leuk is aan dit moment, he, wat eigenlijk nog het mooiste was, was die explosie van vreugde die je toen op dat uh, veld zag gebeuren. He. Ja. Het zijn allemaal lange mannen, 1,90, ja. 1,95, ja. die dan uh, daar bollend over de vloer liggen. Fantastisch. Ja. nou, uh, Hebt u uh, ja. de Radio 1-lijst met die 78 uh, sportmomenten doorgenomen, de Radio 1-sportzomere ja. jukebox, daar staan ze allemaal in. Welk moment ontbreekt er eigenlijk volgens u? Uh, uh, wat ik een heel mooi moment vind is. Uh, uh, dat. Uh, ik ben nu heel even zijn naam kwijt. de uh, marathonloper van ons. veter vast begint te maken. in ja? Moskou. Ja. Terwijl die. Uh, was dat niet, of uh, Athene was dat, geloof ik. Nijboer? Uh, ja, Nijboer. Ja, Nijboer. Dat was wel. kippenvel kippenvelmomenten, lekker band. Uh, uh, uh, van uh, Kuipertje. In uh, uh, parijs, parijs Ruben. Ruben. Ja, daar, ja. daar zaten we toch ook allemaal. Nou, absoluut. En uh, nou, ik denk dat er ook wel schaatsmomenten geweest zijn... Uh, die fenomenaal was. Ik, dek, ik denk bijvoorbeeld aan het eerste uh, uh, overdekte uh, EK of WK in Tialf. Ja. Dat Kuljaev, uh, daar stond. Er is pas nog in andere tijden een uitzending over geweest. Dat heel Tialf het Russische volkslied meezong. Nou, ik denk dat menig schaatsliefhebber dat we daar de emoties en de tranen in zijn ogen op voelden komen. We gaan naar de Olympische Spelen toe. En dan denk je ook meteen aan atletiek. Ja. Um, wij hadden een geweldige um, loopster, Ellen ja. van Lange. Ja. 800 meter, ja. 1992, uitgewoond over de streep. Dat ja. klonk zo. Het stadion staat op zijn kop en hier komt de tijd. En dit is de schitterende tijd en de schitterende triomf. Goud, goud voor Ellen van Lange. En, en wat daar weer bij van blijft hangen... is die gelaatsuitdrukking van die vrouwen. Ja. Want je kunt winnen en je kunt op die manier winnen. Dus ja. dat, je zei het net zelf al, zo uitgewoond... Maar de, haar hele gezicht sprak ook gewoon boekdelen. Ging dat helemaal het, open. Ja, happend ja, naar lucht. Ja, met wegdraaiende ja, ogen. Ja, zo ongeveer. Ja, het ja, staat ja. mij ook nog voor de ja. ogen. Zeg nou bent u hoogleraar diensten aan uh, marketing en geeft lezingen in heel Nederland aan managers. Wat, uh. wat, wat kunt u met deze fragmenten dan overbrengen aan het management? Over het algemeen keurige, dames en heren, in ja. uh, pakken en mantelpakjes. Ja. Nou, heel veel. Uh, wat, een, wat elke manager van een sporter kan leren, is dat hij uh, moet gaan trainen op zijn sterke punten. Het management heeft bijvoorbeeld uh, de. de uh, dat is die zal je wel bekend zijn, de sterkte-zwakte-analyse. En wat zie je in management Nederland? Dan gaan we massaal het zwakste punt verbeteren. Juist. Nou, hou daar eens een keer mee op. Neem eens, kijk eens naar topsporters en wordt een blauwe banaan. Wordt bijzonder. Ja. En als je niet kan redden en je kan geen mannetje passeren... ga dan trainen op vrije trappen en ram hem van 31,5 meter... <lacht> in, in, in de bovenkruising in Vrijburg. En dan ben je bijzonder. Dus ik denk dat er heel veel ja, uh, uh, uh, uh, yeah, uh. Goed. Dingen uh, uh, vergelijkbaar zijn, maar uh, mijn boodschap is altijd: wordt gewoon goed in iets. We kunnen er uur over doorpraten, ja. maar de tijd zit ja. erop. Wouter de Vries, hartelijk ja. dank, hoogleraar ja. uh, diensten, marketing ja. en sport van Tot zover Goedemorgen Nederland. Meer informatie vindt u op KRO.nl. Nu kunt u ons ook volgen op Twitter. GemnL Radio. Wij gaan er een week of negen uit vanwege de NOS-sportzomer. We zijn terug na de Olympische Spelen. 13 augustus wel te verstaan. En ik wens u heel veel plezier de komende zomer met al die sportfragmenten. En hopelijk ook nog een beetje mooi weer. Nu naar Prem. Over mooi weer gesproken, Prem. Ja. Hé, hey, dag Prem, we hebben had. <laughs> Wij staan bij de jouw welbekende haringkar op het Buitenhof. Heel toepasselijk in de tijd van de nieuwe haring. Uh, Komende zaterdag Vlaggetjesdag, met z'n allen naar Scheveningen. En uh, ik zit tegenover Prem, die zich heeft gekleed op zijn humeur, humeur vandaag. De altijd vrolijke Prem heeft een knalroze t-shirt aan. En hij zit onder slingers. Wat wil je nog meer? Ja, en hier Mirjam Sterk. Uh, naast, net als Nebel had, gaan wij helaas hier van het Binnenhof trekken. Daar gaat het vandaag ook over in prem. Maar eerst nu de warme stem van Dorald Meeges voor het journaal. Radio 1. Het NOS-journaal. Bondskanselier Merkel vindt dat de lidstaten van de Europese Unie moeten toegroeien naar een meer gezamenlijk begrotingsbeleid. Een monetaire unie alleen is in haar ogen niet voldoende, zei ze op de Duitse tv. Merkel krijgt kritiek uit andere landen omdat ze te veel op bezuinigingen zou behameren. Haar reactie daarop is dat economische groei alleen bereikt kan worden met een solide begrotingsbeleid. De Belgische politie heeft de woordvoerder van Sharia for Belgium opgepakt. Aanleiding is de arrestatie van een vrouw met gezichtsbedekkende kleding vorige week in Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel. Ze weigerde zich te identificeren. Sharia for Belgium riep op tot protestacties waarna er rellen uitbraken. De inflatie is in mei gedaald en uitgekomen op 2,1 procent. Dat is het laagste niveau sinds een jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En op internet zijn nieuwe video's verschenen van de Canadese moordverdachte Luca Magnotta. Hij werd maandag na een klopjacht opgepakt in Berlijn. Magnotta wordt verdacht van de moord op zijn Chinese vriend, het in stukken snijden van zijn lichaam... en het op internet zetten van beelden van die moord. Waarschijnlijk heeft Magnotta de drie nieuwe filmpjes op YouTube gezet terwijl hij op de vlucht was. zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. De ochtendspits is zo goed als voorbij. Er staan in totaal nog 8 files. Ik geef u de files van 4 kilometer en langer. Deze staan onder andere op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Meersen en Maastricht 4 kilometer. De A6 Lelystad richting Muiden... tussen Stad West en het knooppunt Muidenberg 5. A12 Duitse grens richting Arnhem... tussen de Afritbeek en zeven naar 4. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort... tussen Amersfoort-Vathorst en het knooppunt Hoevelaken... 4 kilometer. Dit is Radio 1, NTR Premtime, Prem, Prem Radakation. Het is Premtime. Nebahad Albayrak van de Partij van de Arbeid kwam in 1998 in de Tweede Kamer. Mirjam Sterk van het CDA kwam in 2002 in de Tweede Kamer. Deze vrouwen hebben de publieke zaak gediend... en maakten bekend dat ze bij de komende verkiezingen niet meer meedoen. Ik vond het erg jammer, luisteraars. Alhoewel ik niet op ze gestemd heb, was ik als Nederlander blij... dat deze twee vrouwen in het overheidsbestuur actief waren. Vandaag zwaai ik ze uit. Dankbaar voor wat ze voor Nederland gedaan hebben. Wilt u wat aan ze vragen of wilt u wat zeggen? Dit is uw kans. Bel 0800-1121. Mail naar ntr.nl En twitter naar hekje radio. Live vanuit Den Haag bij onze favoriete Haringkang bij de Hofveever. Welkom bij Primetime. Oh. Ik is iemand buiten bij de microfoon. Wilt u wat zeggen? Of, uh, nee, oh, oké. Okay. Ik hoor allerlei stemmen. Paul Rijman van buiten. Ik weet niet wat er aan de hand is. Nee, maar had Albayrak sinds mei 1998 Tweede Kamerlid. Wat was je leukste ervaring in de Tweede Kamer? In de Tweede Kamer. Uh, de, het leukste wat ik heb gedaan in al die jaren was echt, uh, zonder uitzondering, uh, zonder twijfel, de onderzoekscommissie TWS. Ja. De, de politiek is toch een beetje de waan van de dag, de actualiteit hapslik weg. Ja. En als onderzoeker, als kamerlid dat in een commissie zit, ben je opeens iemand ja. die vier maanden de diepte ingaat en wetenschappelijk onderzoek doet, zo ongeveer. Ja. Dus dat is echt uh, prachtig. Maar volgens mij. Nee, ik ja, vind het geweldig. Nee, ik wou iets anekdotes. Echt... Nee, nee, nee, nee. Die anekdotes mogen straks komen. Maar ik vind het erg leuk dat je dat, je dat zegt. Want ja, uh, je, je bent ook jurist. Dus uh, ja. het was leuk voor jou om, om zeg maar even eruit en dan te verdiepen in één onderwerp. Ja, en dan heel specifiek. Die commissie ja. die heeft 17 aanbevelingen gedaan. Die ja. stuk voor stuk het hele TBS-stelsel veiliger hebben gemaakt. En het allermooiste is dat ik als staatssecretaris Secretaris. vervolgens die aanbevelingen mocht gaan uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld het veiliger maken van het verlof. Ja, Mirjam Sterk, ben je ook? The cat sat on ja, het is moeilijk, want ik had die vraag natuurlijk van jou vanmorgen even doorge-SMS gekregen. Er zijn zoveel leuke dingen. Maar... Ja, want ik dacht, als ik jullie ermee overval, want ik ja. heb ooit bij BNN Nieuwsradio met jou gezegd dat het moest eindigen met een liedje of wat. En toen baalde ja. je dat ik het niet van tevoren had gezegd. Ja, dus nou, ik, dacht... ik weet niet of ik het dan ja. nog altijd, altijd nog wel had gedaan, hoor. dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar nou, het, eigenlijk een beetje hetzelfde wat Nebel had gezegd. Ik heb op een gegeven moment een initiatiefnota gemaakt. Daar kunt u als Kamerleden ook zelf beleid maken. En dat was een initiatiefnota over pleegkinderen, omdat ik vond dat um, eigenlijk we moeten voorkomen dat kinderen in echt een. Uh, terechtkomen, dat moet soms. Ah. Maar dat ze het meest toch wel tot hun recht kunnen komen... ...als het thuis niet lukt bij andere ouders. Ja. En die initiatiefnota is eigenlijk vrijwel ongewijzigd onge, uh, aangenomen... ...door de hele Kamer. Ja, en dat is dan toch wel even een mooie streep... ...die je even trekt uh, in het parlement. En dan komt een minuut later weer het gezeur en gezanig... ...en gejannes... Ge, nou ja, daar moet je hier natuurlijk wel een beetje mee om kunnen gaan. Dat heel veel dingen hier ook gewoon heel snel kunnen gaan. Of dat er s ochtends iets in de krant staat die je vanmiddags een debat uh, hebt. En uh, uiteindelijk zijn het vaak wel dingen natuurlijk waar mensen zich druk over maken op straat. Hè. Ik bedoel dus niet voor niks ook dat het in de krant staat. Dus dat hoort ook bij dit werk. En um, ja, soms uh, hoopte je dat je wat meer tijd had om echt eens op een goed wetvoorstel... om daar eens even goed op te kouwen. Hè. Want ja. dat zijn natuurlijk eigenlijk de echt belangrijke dingen. En dan moest er toch weer een spoeddebat doorheen. Maar ja, aan de andere kant, uh, ja, dat zijn bedoel, dat over TBS'ers bijvoorbeeld... Hè, daar hebben we natuurlijk ook heel vaak over gesproken. Dan was er een TBS zo ontsnapt. En mensen maken zich daar wel zorgen over. En uh, ik denk dat op dat punt het soms ook wel goed is. Dat we daar dan het ook snel over hebben in de Kamer. Oh ja, maar ja. iets minder hyperig had voor mij wel gemogen. Nee, maar, nee, maar het is één vraag. De... Wat, wat, wat, wat leken jullie op elkaar? Jullie twee zit ik net te denken. Nee, totaal niet. Nee, waarin verschillen jullie, Mirjam? Nou, ik wil eerst weten waarom Neemhoud vind dat... Ja, ik nee, maar, uiterlijk lijken we absoluut nee. niet op elkaar. Nee, nee, nee maar, ja. maar ik bedoel qua nee. stijl. Want nee, ik ik denk... heb voor jullie alle twee een zwak. En volgens mij komt het... Ik denk dat jullie ontzettend omarmende mensen zijn. Dat jullie niet zo meteen klaarstaan om een ander weg te zetten. Dat was de ja. ervaring die ik met jullie beiden heb gehad. Dus dat, ik, ik weet niet, maar ik... Ja, niet zozeer wat karakter betreft. Maar ik denk dat de verschillen op de inhoud voor iedereen die de politiek een beetje volgt... wel heel erg duidelijk nou, zijn. Al op weg hiernaartoe staat is... ik te denken. Die ja. Echt waar. Um, ik vind eigenlijk... Uh, ik weet dat de verkiezingscampagne gaat naderen. Oké? Okay? Dus uh, uh, dat iedereen de verschillen moet aanduiden. Maar... Waarom ik blij ben met jullie twee? Ik vind jullie ontzettend fatsoenlijke vrouwen. Ik vind jullie hard hebben voor de publieke zaak. Ik, ik geloof ook dat jullie echt geloven dat jullie een maatschappij mooier willen maken. En, en, en, en daarin vind, zie ik tussen jullie twee, die partijprogramma's van jullie zijn marginale accentverschillen. Ja, maar ik, ik denk, dus sorry. Ik, kijk, één ding waar ik bijvoorbeeld, als ik Mirjam jou zo aankijk, het heel eerlijk over mag zijn, waar ik me echt aan heb gestoord is, uh, jouw rol in de totstandkoming van het gedoogakkoord. En met name de asiel- en migratieparagraaf waar je aan hebt meegeschreven en meegedacht. En dat is iets, ja, ik vind dat zo verwerpelijk en over de grens van de mensenrechten heen, dat ik dacht van waarom doe je dat dan? Weet je, ik snap ja. dat er andere tactische overwegingen waren, nou, maar dit was één ding waarvan ik dacht van Het is wel op, jammer op, op dat we dat, dat, dossier... dat soort dingen moeten gaan hebben, maar goed, als ja, het gaat ja, het over mijn verschil. rol, ik heb, ik heb gewoon met het verkiesprogramma in de hand, heb ik uh, onderhandelingen gevoerd uh, zomers, overigens uh, met mijn baby uh, erbij, want ik was natuurlijk eigenlijk niet bevallen. Ga dus uh, je vierde uh, of derde? Nee, ik heb geen vier kinderen. Daar worden de meeste vrouwen heel, heel, heel erg mild van. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Uh, drie is hartstikke mooi. Uh, die, die was erbij. Maar toen je uh, de kamer inkwam, Mirjam heeft al vrij snel... wat je bent in 2002 de kamer ingekomen... 2005 vijf, sorry. Ja. 2005 de kamer gekomen. Nee, in 2005 de Ja, was ze ja. drie jaar in de kamer. Ja. En wat ik dus bewonderde van haar, wat uh, is omdat mensen die zwanger zijn... ...daar altijd weer zeggen, jij bent ook teruggekomen. Ik vind juist leuk dat mensen zo'n zware baan blijven doen. Gecombineerd met moederschap. Ik vind het ook altijd belachelijk dat als een man een kind krijgt... ...niemand vraagt of die gaat stoppen en bij een vrouw wel. Maar het is echt bizar hoe, uh, hoeveel mensen mij de laatste weken hebben gevraagd... ...oh, wat leuk, ga je meer tijd met je dochtertje ja. doorbrengen? Ik dacht, wat? Wat? Denk je ja. nou echt ook thuis gaan zitten? Ja. Het, is echt, het zijn vaak mannen die die vraag stellen. En ik wil nog even één ding zeggen ter uh, verdediging van Mirjam. Ik was heel blij dat het CDA met de PVV is gaan regeren en de VVD. Want zo kan je Wilders onmaskeren als de huili huilie Blondie die hij is. En als ze niet waren gaan samenwerken was dat nooit gebeurd. Ja, eerst zien dan geloven. Ja, het is toch ja. gebeurd. Hij is toch opgeblazen. Maar... En nu valt het CDA hem aan. Nee, de A had geen antwoord op Blondie. Cohen kon hem niet aan. En daardoor is hij gegroeid en gebloeid. Vergeet niet dat hij na 25 citers dus is gaan een pieven van naar het CDA kabinet En ja, ik dacht, ik ja, denk... omarmend kapot. Ja, maar ik denk dat de kiezers en de mensen in het land... vooral ook geloofwaardige politici willen zien die als ze ergens voor tekenen daar ook achter blijven staan... en niet zo geëerd wilden ze een biezenpact. Zeg maar eigenlijk waren we het niet eens met het boerkaverbod... of de dubbele nationaliteit. Ja, nou Dat er, hebben nou, wij dus ook niet gezegd. Ja. ene he, graafwoordpagina bedoelde... was jezelf. Nee, nee, nee. boerkaverbod, we, we hebben het ook niet controversieel verklaard. We vinden het al vanaf 2005. En het enige punt wat wij vinden is inderdaad... dat je expats in Nederland die dubbele nationaliteit niet af moet nemen. Daar ben ik ze ook altijd heel helder over geweest. Luister, als en dat ik een... voor de uitzending nog een grapje... jullie moeten samen ja. een talkshow doen. En ik denk, ik ga ja, feestuiten. Feest feest ik ga feest ja. Feest ja. Ik dacht het wordt een gezellige, gezellige uitzending, uitzending. Prem. En ik kom in een catfight, Gerard ja, Bakker, je, kunt het niet, je kunt de vrouw wel uit de politiek <laughs> halen, maar de politiek niet uit de vrouw, zeggen we. Gerard, maar Gerard Smits, goeiemorgen, zeg het maar. Goedemorgen Prem, je spreekt met Gerard de Smit. Prem, ik wil even uh, van de gelegenheid gebruik maken om eerst even te zeggen tegen je gasten in de studio uh, of er geen plekje voor jou is bij de partij. Voor mij? Ja. Nee, ik ben ongeschikt voor de politiek. Ik ben zelf ongeschikt om gewoon bij een publieke omroep te werken... ...zonder ruzie te maken. Hoe wil je mij dan in de politiek <laughs> hebben, Gerard? Kom op, denk goed na. Je hebt in ieder geval een mening... ...en uh, dat is in dit land wel heel belangrijk. Ja, maar Gerard, uh, je, wou je nog iets zeggen tegen Neemhatt en Mirjam? Nou, dat was eigenlijk het, uh, okay. het punt aan hun gericht. Waar het mij om ging is, uh, is de laatste uitzending. En ik wilde even... even um namens mij en mijn collega's zeggen dat we vele luisteruur uh, plezier uh, aan, uh, aan jou hebben mogen beleven. Aha. En uh, daarvoor willen wij jou hartstikke bedanken. Dankjewel. 13 augustus tot 1 september zit ik nog in de studio. Uh, nee, en Mirjam. Uh, Rienaarts, die dacht, we hebben altijd een liedje, want luisteraars, we staan in Den Haag bij de Opwever naast de Haringkar. U mag langskomen, u mag ook bellen. 0800 1121 meer naar primtime ntr.nl en twitteren naar hekje primetime radio 1. En dan komt altijd een liedje. En toen dacht Rienaarts had een ingeven, en toen hij het zei, dacht ik, ja, dat past helemaal precies bij de gemoedstoestand die wij alle drie hebben. Waarom ben je dat Nou, ik bedoelde, ik, ik heb een beetje denk ik, zo, een groen bloed door mijn aderen stromen, zeg ik wel eens. En dat zal altijd zo blijven. Dus die politiek blijft altijd trekken bij mij. Maar tegelijkertijd tien jaar hier... Het zijn tien pittige jaren, ja. ontzettend mooie jaren geweest, maar ik denk dat het ook heel goed is voor mij om nu weer dus mijn vleugels opnieuw uit te slaan, maar iets anders... Uh, ja. Maar het zal altijd iets te maken hebben met wat we kunnen doen in die Luister, samenleving. Luisteraars, ik moet een bekentenis doen. Ik was ontzettend boos op Mirjam Sterken. Ja, dat al heb waar, ik gemerkt, ja. Omdat ik vond dat ze voortrekkersrol hadden, totdat ik besloot dat ik zou stoppen met printtime. En toen kwamen een heleboel mensen naar me toe. Je bent de eerste zwarte op Radio 1. Je hebt een personality show. Bij jou is multiculti impliciet. Je kan het niet maken. Maar toen zei ik, het vuur is gedoofd bij mij. En dan, ik hou van radio maken, Ik hou van actualiteit. Ik zal het altijd uh, hebben. En ik weet ook nog niet wat ik na 1 september ga doen. Dus nee, behad. Ja, het zou een overeenkomst... absolute zelfoverschatting zijn... om te denken dat je de enige bent die dat kunt. En die... Die voortrekkersrol heeft. In het geval van de Partij van de Arbeid. Wij hebben echt een hele lange traditie met hele sterke vrouwen. Ja. En ik twijfel er niet aan dat ook in de nieuwe fractie. er ontzettend veel goede vrouwen zullen zitten. En er gaan vrouwen door. Angelien Eysink gaat door. Artje Kuiken gaat door. En je kunt ze allemaal opnoemen. En, um, dus ik vind het echt een heel raar argument dat mensen gebruiken ja. de laatste dagen. Maar ja, maar als vrouw. En er gaan vrouwen weg. Nee, er komen evenveel goede vrouwen terug. En er zitten er nog veel meer. Oké, okay, beste Mirjam. Jammer dat u ophoudt. Vond u goed. En stel dan nog steeds op prijs. dat u land bent gekomen om over de ww te praten. hartelijke een Klaartje. Oh ja, dat was Klaartje die een kunstopleiding uh, volgde. En ik ben inderdaad een keer in Utrecht bij haar thuis uh, gaan kijken, omdat zij uh, opmerkingen had over... Uh, ze vond het eigenlijk wel goed dat het werd afgeschaft, maar ze had ook wat kanttekeningen erbij. En ik ben inderdaad een keer bij haar thuis geweest, Wat leuk. Oh, Dankjewel, Klaartje. En Van Jan Klaartje. Bakker uit Sint-Anna Parochie, het P van de a uh, uh, Zie je, had de politiek nou als carrière of als roeping? Ja, absoluut roeping. Maar kijk, je kunt je ook buiten de politiek voor je idealen blijven inzetten. En ik, ja, ik hou van die club. Dus ik blijf ja. echt wel heel dicht bij die Partij van de Arbeid. En zal ook achter de schermen mijn best blijven doen om het tot een succes te maken. Luisteraars, je hebt CDA, je hebt Partij van de Arbeid, maar je hebt ook de VVD. Alhoewel Gijs de Vries, lid van de Europese Rekenkamer namens Nederland, zijn lidmaatschap opzegde uit protest tegen de samenwerking met Geert Wilders. En hij is toen uh, CD66 geworden. Hij gaat vandaag zijn derde kolom doen, uh, omdat hij zo'n indruk op ons heeft gemaakt. En ik graag deze zendtijd misbruik om reclame te maken voor Europa. Hier is Gijs de Vries. Soms lijkt het of alles in Europa draait om geld. Geld is belangrijk, maar het gaat in Europa om veel meer. Eerst en vooral draait het om een ideaal. Vrede en verzoening tussen voormalige vijanden. Frankrijk en Duitsland voerden oorlog in 1870, 1914 en 1940. Zij telden ruim 11 miljoen doden... Maar sinds 60 jaar leven Fransen en Duitsers in vrede in de Europese Unie en wordt hun niet meer geleerd elkaar als erfvijand te haten. Dat ideaal blijft actueel. In Noord-Ierland stonden protestanten en katholieken elkaar 30 jaar lang naar het leven. Sinds 1998 zwijgen ook daar de wapens. Verzoeningsprogramma's van de Europese Unie hebben daaraan een kleine maar belangrijke bijdrage geleverd. Duizenden Noord-Ieren zijn door de EU letterlijk nader tot elkaar gebracht. Grensconflicten kunnen smeulende brandhaarden zijn. Binnen de Europese Unie zijn ze opgelost. Tussen Polen en Duitsland bijvoorbeeld. Tussen Hongarije en Slowakije. Tussen Estland en Letland. En kort geleden tussen Slovenië en Kroatië. In Den Haag staan Radovan Karadzic en Radko Mladic voor de rechter. Zoals eerder generaal Gotovina uitgeleverd onder druk van de Europese Unie. Dat hier recht wordt gedaan is essentieel voor blijvende vrede en verzoening... in ex-Jugoslavië, waar vijandbeelden en collectieve schuld... alleen kunnen worden doorbroken als individuele daders hun straf niet ontlopen. Recht, verzoening en vrede. Ze zijn alleen samen verkrijgbaar in een sterk Europa. Dat is de les die de geschiedenis ons leert... Maar er is nog een tweede les. Wie recht, verzoening en vrede wil behouden, die moet daaraan werken. Elke generatie opnieuw. En het is die tweede les, die van onze eigen verantwoordelijkheid... die vandaag steeds vaker wordt genegeerd. Ik zie twee gevaren. In de eerste plaats het kleingeestige broddelwerk... van de nationale politici met de euro. Van Berlijn tot Madrid en van Athene tot Den Haag... Iedereen zoekt de fout bij de ander. Als dat niet ophoudt, is de schade straks niet te overzien. En niet alleen economisch. Politiek maakt Europa zich dan in de wereld volstrekt ongeloofwaardig. Het tweede gevaar is de wederopleving van giftig nationalisme. Overal in Europa staan politici op, gretig gevolgd door journalisten... die vooroordelen niet bestrijden, maar aanmoedigen. Van Hongarije tot Engeland... Van Griekenland, waar de fascisten weer in het parlement zitten, tot Frankrijk. In Duitsland heeft mevrouw Merkel het over luie Grieken... terwijl de Grieken aanzienlijk meer uren werken dan de Duitsers. In Nederland spreken politici minachtend over knoflooklanden. En als Wilders een anti-Polse website begint... heeft Mark Rutte niet de moed die te veroordelen. De minister-president van alle Nederlanders keek weg en zweeg. Er staat veel op het spel. De Europese Unie moet blijven bijdragen aan vrede en verzoening. Zowel binnen Europa, zoals in Bosnië, Kosovo en Cyprus... als elders in de wereld. Dat kan alleen als Europa sterk blijft en niet uiteenvalt. Als de wil tot samenwerken... het wint van het eigen belang op korte termijn. Europa moet dus meer willen zijn dan een markt. Daar zijn moedige politici voor nodig... die verder kijken dan de opiniepeiling van gisteren. En kiezers die politici belonen voor moed. De moed ook in moeilijke tijden verder te bouwen aan Europa... als overwinning op onze geschiedenis. Dat was dochter anders Gijs de Vries, onze man bij de rekenkamer op onze website primtime.nl. Kunt u alle columns van Gijs de Vries naluisteren. Mir, Mirjam Niebehad, de Europese inwording. Uh, ik vind dat we die moeten inspireren en, en, en ik vind het belangrijk. En ik ben blij dat Gijs de Vries dit doet. Uh, hoe kijk jij dat in? Ja, ik ben het eigenlijk heel erg eens met die column van Gijs de Vries. Want wat wij we wel eens vergeten is dat we die Europese Unie niet zijn begonnen om de euro of zo. Maar dat we die zijn begonnen omdat we nooit meer oorlog wilden. En hoe kun je dat voorkomen door afhankelijk van elkaar te worden en daardoor... Middel de euro geworden en middelhandel. En dat heeft ons heel veel gebracht. Want heel veel van onze banen verdienen we in het buitenland. En dat is vooral Europa. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we Europa met elkaar sterk maken. En ik erger me er dan wel eens een beetje aan dat er partijen in het parlement zijn... en ik zal maar even geen namen noemen, want ik laat het een beetje aardig houden... maar die dan vinden dat we het wel heel stevig moeten zijn over Griekenland... maar ondertussen in Nederland dan misschien maar iets minder de lat hoog moeten leggen. Terwijl ik denk van ja, als wij willen dat het goed gaat in Europa... dan moeten we ook gewoon met elkaar daarvoor gaan knokken. Nee, maar hoe inspireren we de Europese eenwording? Ja, door, door het weer een project van hoop en perspectief te maken... in plaats van bedreiging. Ik denk dat voor veel mensen de verworvenheden van Europa... die door Gijs uh, de Vries werden opgezond... Uh, vanzelfsprekendheden zijn geworden. En niks is minder waar. Je moet er echt voor werken. Het is net als denk... in een relatie. Hè? Maar Je maar moet permanent... Hebben... Ik ben 30 jaar met vrouw, Hij moet permanent er wel <coughs> blijven versieren, anders dumpt ze me. Ja, ik mag het hopen. <laughs> uh, nee, maar niet dat ze dat er ze dumpen toch? Uh, nee, dat, dat je er blijft versieren. Nee, maar dat, dat uh, Europa is voor mij vooral. Uh, kijk, de fout die de politie hebben gemaakt. is de afgelopen anderhalf, twee jaar alleen maar over Europa praten. alsof het een begrotingsproject is. Alsof het alleen maar ja. over statistieken en financiën gaat. En de hele groeiagenda, werkgelegenheid, investeren in jongeren. waar Europa absoluut de toekomst van de kinderen die nu opgroeien in Nederland. gaat bepalen en moet bepalen. Die, daar is gewoon niet aan gewerkt. Ik ben ontzettend blij met Hollande in, uh, in Frankrijk. Ja. Met de overwinning van de, de sociaaldemocraten in Duitsland, in Noord-Rijn-Westfalen. Daarmee zal die balans terugkomen waarmee we weer hoop en perspectief kunnen geven. Maar je moet wel ook de problemen keihard aanpakken. En dat is Europees toezicht op de banken. Uh, voor, voor alles, ja. wil ik haar zeggen. Dus die financiële sector. Echt in Europa beteugelen. Ja. Kunnen we niet hier alleen. En, uh, en ervoor zorgen dat we echt verantwoording afleggen over ons geld dat in Europa wordt besteed. Wat dat, gaan jullie gemist missen? Dat vraag ik me ineens af. Uh, wat wat meest je... hier? Hier in, Den Haag, ja, in Den Haag. Van het werk als tweede kamer ligt. Nou ja, toch wel de dynamiek die er hier is. En dat je... No je, je dag loopt altijd anders dan je denkt. En s ochtends sla je de krant open en dan zie je alweer van... Oh, ja, dat dit gaat er vandaag gebeuren. Um, en, uh, en de adrenaline die je hier voortdurend voelt. Maar ook dat met wat je doet, dat je ook echt iets kunt veranderen. Want heel veel mensen hebben mij gevraagd... Ja, maar het is toch heel moeilijk en taai hier? Nou, het is inderdaad iets... Ik bedoel, als je het wil, dan is het niet de volgende dag klaar. En dat is ook goed, hè? want dat zou ook kunnen betekenen dat er... Ook verkeerde dingen heel snel gerecht hadden kunnen worden. Zie dus die checks en balances zijn goed. Maar als je inderdaad door, een doorzetter bent, dan kun je hier ook echt dingen bereiken. En dat vind ik het prachtige van dit werk. Nee, Bahad? Um, als ik dat alles zou gaan missen, zou ik niet stoppen met de politiek. Dan zou het waarschijnlijk nog te zeer in mijn hart zitten. Ik, ga, ik heb daar echt de meest emotionele momenten de afgelopen weken in de Kamer over beleefd. Ik ga het personeel missen. Het kamerwerk is geen, het is geen baan. Je loopt daar rond tussen je huis. Ik kwam op dag 1 in 1998 binnen en boden zaten met een klein smoelenboekje namen uit hun hoofd te leren. En zeiden: 'Dag mevrouw Al-Bayrak. -Al -Al -Al en nou, inmiddels spreken ze die naam vloeiend uit. Maar het zijn echt mensen die hun stinkende best doen om het uh, ons elke dag weer naar ons zin te maken en te zorgen dat we ons werk kunnen doen tot in de diepe uren uh, van, de, van de nacht. En die mensen ben ik echt uit de grond van mijn hart dankbaar. Als je had gewonnen, die P van de a zou je dan ook zeggen gestopt? Nee, tuurlijk niet. Okay, wat maar is ik, heb dit moment, ik heb dit moment niet zelf uitgezocht. Als het kabinet niet was gevallen, was ik gewoon doorgegaan. Mm -hmm. Maar uh, nu komen er verkiezingen en dan maar sta en je, weer je voor het besluit. Ik uh, Als jij opgaat voor die leiderschapsstrijd. en bereid bent om dan minstens acht jaar leider te zijn. hebben dat dat uit je, je hoofd. dan denk ik dat je niet wilde doen wat Rita Verdonk doet. of wat Tovik Diebu nu doet. Je wil gisteren de weg voor Samsom zijn. Dat is toch ook een, een factor. Nou, uh, nee, het heeft meer met mezelf te maken, mijn vertrek. Het, echt, uh, ik sta, daar staat de popelen om iets anders te doen. I iets, iets gewoon misschien zelfs buiten Nederland. Ja. Ik, weet, uh, ik heb nog geen flauw idee wat ik ga doen, maar ik, ben, uh, ik ga wel een beetje nadenken nu. En uh, ik heb tot uh, 12 september, <lacht> per slot van rekening. Nee, maar... Kijk, als ik uh, de, de leider van de Partij van de Arbeid was geworden, en fractievoorzitter was geworden, dan was dat ook echt een nieuwe baan geweest. Dan was ik aan iets nieuws begonnen. Uh. En ik heb nu gewoon besloten om niet nog eens vier jaar in de Kamer te gaan. Mirjam, als uh, uh, uh, van uh, Haasma Buuma, die had gezegd, Mirjam, jij bent mijn, uh, als wij gaan regeren, ben jij beoogd fractievoorzitter, of sterker nog, ben jij beoogd vicepremier en ik bleef in de Kamer. Was je dan gebleven? Poe, nou ja, eerst moeten we maar zien dat we in het kabinet komen. We moeten, ik bedoel eerst maar eens even 12 september de kiezer laten spreken. En uh, Sibrand heeft natuurlijk zelf gezegd dat hij in de Kamer blijft. En dat vind ja. ik eigenlijk heel goed, want ik vind eigenlijk dat een politiek leider in de Kamer hoort. Aha. En ik ben eigenlijk heel trots op dat hij dat ook nu al zo duidelijk heeft gezegd. En, uh... en als hij heeft gezegd, jij bent mijn kandidaat vicepremier. Uh, ja, nou ja, dat, uh, dat, uh, nee, dat soort gesprekken hebben we niet gehad. En ik moet zeggen, ik heb echt heel wel overwogen. ik heb natuurlijk een paar maanden geleden ook al wel aangegeven... dat ik er langzaam wel naartoe aan het groeien was... om ook buiten de Kamer mijn idealen te gaan verwezenlijken. En het moment kwam wat eerder dan ik had verwacht. Helaas, want uh, dat was volgens mij ook niet goed voor Nederland. Maar dat betekende wel dat ik nu... Die knoop heb doorgehakt en uh, dat ik mijn vleugels ga uitslaan weer. Wordt u nog actief in de campagne in Ja Jazeker, absoluut. Overal waar ze me willen hebben. Ik heb al wat afspraken in mijn agenda. Ja. En uh, ja, ik geloof dat ik er zeker nog een bijdrage aan kan leveren... Om, uh, om het voor de Partij van de Arbeid een succes te maken, 12 september. Mirjam, ga jij in de campagne actief worden? Ja, ja op de achtergrond. Maar uh, ik heb natuurlijk ontzettend veel ervaring en, uh, en kennis opgedaan in die tien jaar. En die ga ik gebruiken om een aantal mensen ook uh, te helpen in de campagne. Oké, okay, nu, nu nog... En wat ik, ga jij doen? Uh, ik weet het ook nog niet. Ik ga per 1 september stoppen. 13 augustus tot 1 september ga ik in de studio veel zwem zitten. Mijn baas bij de NTF van die maakt me helemaal gek. Maar ik, ik weet het ook nog niet. Ik weet alleen dat ik hiermee ga stoppen. En uh, ik, wil, ik wil wel met mevrouw een vakantie naar Azië gaan doen. Want dat kon nooit uh, door het programma. En ik ga misschien... Mijn oudste broer is overleden, dus ik wil in, ma in maart. En mijn moeder is dus alleen. Dus ik denk dat ik ook bij mijn moeder een tijdje ga zitten. Maar gewoon het idee... Dat ik vrij ben om te doen wat ik wil zonder de verplichting. Dat vind ik het mooiste wat er is. Geweldig. Is dat ook bij jullie het zo? En daarom vind ik dat. En ik vind het ook zo mooi dat de laatste dag luisteraars uit de grond van me had, Mirjam Sterk neem had al bij Ik ben zo dankbaar dat op de laatste dag dat ik met de bus rondtrek, ik ken jullie al heel lang. Jullie zijn in verschillende programma's van me gekomen. Jullie hebben me vaker altijd hartelijk interviews gegeven. Jullie hebben allemaal onzin geaccepteerd. Ja. Jullie waren heel, heel heel lief en heel grappig altijd, maar ook heel hard. Dank je wel. Ik, ik dank jullie ook namens minstens 14 miljoen Nederlanders... dat jullie de publieke zaak zo lang gediend hebben. Ik vind vrouwen als jullie inspirerend. En ik denk dat er ergens weer een klein meisje is die denkt... als Debe had of Mirjam het kan, kan ik het ook. En Absoluut. Wie weet, nou, dat zou fantastisch zijn, ja, toch? En, en wie weet wordt dat kleine meisje ooit wel weer de eerste of ooit eerst de eerste vrolijke premier van Nederland. Nou, ik hoop Nederland. dat we dat wel ik eerder dat, hebben, hoor. Ik, sorry, <laughs> ja. dat we zo lang niet te wachten. <laughs> okay. Hartelijk bedankt, luisteraars. Jij ook bedankt, hè, Prim. <laughs> Op zondag 3 juni je wel, over. Het beste. Als je benieuwd, Luisteraars, op zondag 3 juni overleed mijn NTR-collega Menu Winterwerp. Ik heb met hem mogen werken bij Primetime TV en bij de documentaire Mailand. Menu was een stille, harde werker die er altijd klaar stond als je hem nodig had. Mijn rokende redacteur, arts Ken Menu van de gezamenlijke sigaretten buiten het NTR-gebouw. Momo Saru en Hans Twit schrokken zich altijd rond als men nu uit het niets ineens als de schaduw achter hun opdook. Het Primtime Team wens zijn vrouw, onze NTR-collega Mirjam en zonen veel sterkte. We zullen hem missen. Wat we ook zullen missen is onze gele bus. Na meer dan 100.000 kilometer trouwendienst is dit de laatste uitzending vanuit de stille kracht. Morgen begint op 1 september, morgen begint op Radio 1, Spotzomer Radio. Op maandag 13 augustus is Primtime weer terug. U weet het, luisteraars, we zijn uw dienaren zonder u zijn we niets. We zijn zeer vereerd dat we op kosten van de Nederlandse belastingbetalers dit programma maar mogen maken. God, jullie maken me emotioneel, eh, Neemat. Namens Rien, Arts, Mario Zeulen, Fatima Baaia, Nick Harbers, Marianne Bakker, Hans Twin, Momo Sarum, Bart Staatselaar en Paul Rijman bedankt. Martin Walters, van harte gefeliciteerd met je 65e verjaardag. Je bent een geweldig mens. Zometeen doorad, megens daarna naar gids.fm. Tot maandag 13 augustus. Geniet van de zomer en ik ga jullie echt missen. Namaste, dag. die mijli, soeira kent.